Wigman was 51 jaar en leed aan een hartziekte. In 1997 debuteerde Menno Wigman met de bundel Zomers stinken alle steden. Zijn laatste werk, Slordig met geluk, werd genomineerd voor de Ida Gerhard Poëzieprijs 2018. Wigman kreeg in 2015 de A. Roland Holstprijs voor zijn hele oeuvre. Verder was hij onder meer twee jaar lang stadsdichter van Amsterdam.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 Morgen mogelijk in Limburg nog wat sneeuw... en later op de dag nemen de buien af. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS... Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand Randstad op de A4 de nasleep van een ongeluk naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevaar nog 20 minuten vertraging. Technische problemen bij de Botlekbrug vanuit Europort naar Rotterdam... 5 kilometer Philip. A44 Amsterdam-Den Haag, 20 minuten vertraging tussen Oostgeest en Wassenaar.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 Goedemiddag luisteraars, het is donderdagmiddag, 4 uur, 1 februari. En dan zeg ik, het is niet van live, maar het is Zandvoort de hoor. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en zie je ook kanaal 40. Maar je kan ook een kijkje nemen in ons studio via internet www.zfm-live.nl en wat kan u de aankomende twee uur van ons verwachten? In ieder geval een hoop gezelligheid, hoop ik. En om kwart over vier de nummer één hit van deze week. Maar die draaien we niet, want daar worden we een beetje niet goed van. Dus we draaien wat anders. En dan hebben we om half vijf hebben we de column van Nel Kerkman. En om kwart voor vijf de uh, nummer één hit van het jaar. En ik heb 1981 gekozen. En dan hebben we om kwart over vijf de Gouwe Ouwe van de Week. Die komt ook uit 1981. En dan hebben we ook nog het weer voor het komend weekend... Die van Circus Zandvoort. En niet te vergeten nieuws over onze bakplaats. Het is dus een, een behoorlijk vol programma. Dus we gaan gauw beginnen. En alles wordt lekker omlijst door... technicus Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. Dan Words Extreme. Volgens mij zat daar de, de liedzanger van de Red Hot Chili Peppers zat daarbij. Ja, oh, ik vind hem. Uh, he? Ja, zo goed nummer. Ja, toch? Ja. Newton? Ja. ja, ja. ja. Hey, joh, heel Sander stond vast vanwege vijf? Het, hè? Ja. ja, ik heb het gehoord man, van je. Ja. Man, man, man, we gingen ja. Op zijn gemak gingen ze met z'n een beetje die rotonde om. Ja. En welke je, rotonde was dat dan? Hier bij de, bij de Tolweg. Oh daar? In Tol. Ja. Ik heb ze niet tegen. Ik ben ze niet tegengekomen. Nee. Nou ja, de, de, misschien hadden ze zoiets van, uh, ik weet dat die kraai langs komt. Maar <laughs> ja, nee. we dat maar niet doen. <coughs> maar ze stonden gezellig een beetje te grazen hier, ja. een beetje te grazen ja. daar. Schrokken ja. zich helemaal een bult van een fietser die tevoren voorbij kwam. <laughs> dat, ja, ja, dat beest had namens sprongen. Ik denk: zo, als heb je motorkap terechtkomen. Nou, nee, ik zeg, ja, ik heb het een keer in Frankrijk gehad, en daar word je niet blij van, hoor. <laughs> Hij ook, ook, ook niet. Maar jij wordt niet blij van een hert? Nee, niet blijven van een hert. Nee, ja. niet op mijn bumper. Niet op je bumper? Nee, niet op mijn bumper. Wel op je bord. Ook niet. Nee, nou, ja. nee, nee, ik weet dat niet. Nee, ik weet niet waarom, maar. Jij weet je niet nee. waarom. Nou, nee. nou, ik word wel blijven in een hert op mijn bord. Ja? Ja hoor. Het heb een stuk? Ja, dat is wel lekker, man. Ja, nou, ja. geen idee. Dat weet ik niet. Nee, ik heb dat nooit gegeten. Nee. Nee. Ja, en dat voor iemand die elke keer een rare stampot doet. <laughs> ja, ja, dus nee. we, we gaan uh, de tune de ja. van Frans Bouwen gaan we jatten, hebben morgen. Ja, dat is een hele leuke. Ja. Heb je die? Nou, ja. uh, dat zoek ik wel even op. Die zoek okay. ik even op. Ja. Oké, okay, dat is goed. Die gaan we doen. Heb je Chinees voor mij? Ja. En, maar, maar zal ik de evenementenagenda van februari maar even... ...daartussen ja. gooien zo eventjes? Ja. Dit, de evenementenagenda van februari. Drie of vier, New Year's Surf... Surfevenement bij het Watersportvereniging Zandvoort. En hebben we ook nog 3 plus 4 de Art Boulevard Winter Editie. Centerparks, Market Dome, van 10 tot 6 uur. De zevende, Ladies Night, 50 Shades Freed. Circus Zandvoort, aanvang om half acht. De 11e, Comedy Night, Amsterdam's Beat Hotel, aanvang om 8 uur. En ook de 11e, Kindercarnaval. Jeetje, is het alweer zover. Theater de Krocht, van 2 tot half 5. En de achttiende Jazz in Zandvoort met Dennis Kivitt. Dit is Theater de Krocht aanvang om half drie. Is, is het alweer zover dat het weer carnaval... Uh... Ja, volgens mij de vaste maand komt eraan. Of ja. De, de, ja, de vaste maand Ja, De, eraan, de 11e dus. van de 11e en dan uh, ergens Nee, ja, dan door. begint carnaval. Dan wordt de prins gekozen. Ja, ja. Ben jij dat geworden of niet? Het, nee. Oh. Nee, nee. Hebben, hebben jullie in Zandvoort eigenlijk een uh, carnavalsvereniging? Ja, volgens mij wel. Oh. Uh, ga nou niet vragen hoe die heet, want dat weet ik <laughs> dan <weer> niet. <laughs> hoe heet is <het>? ze? Geen idee. <coughs> Geen idee. Nou. Nah. Nah. Dus we gaan, we, we gaan we, maar wat ga, zitten. Gaan we een muziekje doen? Ja, we gaan maar wat zitten doen.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 I'm a little bit of everything I'll roll into one I'm a bit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 ook een keer over de radio. Wat zeg je nou tegen mij? Nou, je wil niet weten wat ik ook niet zeg. Bitch, zeg je nou. Dat is lekker. Meredith Brooks. Ja, <laughs> yeah, Hans. Ja. Zo komen de geheimpjes. Zo komen ja, ik weet het. boven water. Ik hè? merk het. Je merkt het ook Ja, nog. ik merk het. Nou, jij moet wat uh, we gaan uh, wat anders doen eerst. Hè? Nou, ik ben uh, nog even aan het voorbereiden. Ben je aan het voorbereiden? Voor, uh, ja. Nou, maar zo, de klapper van de week. Deek, deek, deek, deek. We gaan eerst deze doen. De club van de week. Nou, dat is perfect. Ja. Maar die... Um, nou, die um, ja, ja nee, nee, Het is helemaal niks, hè. Nee, En uh, toen doe. had ik uh, zoiets van... We gaan maar uh, zout landen doen. Van ja. Bluf. Doe dat maar. Het is... Oh, ja. Dat is een een beetje, ja. Beetje, beetje heimwee voor mij ook, hoor. Ja, waarom? Ah, ze Zeeuwse stranden zijn mooi, jongen. ja. Leuk. Het is beter ja. Dan met jou. ja. Sowieso Zeeland is leuk. Er zijn mensen die naar landen emigreren. Dat ik in Vlissingen woonde. Oh, heb jij daar ook gewoond? Ja, ik heb in Vlissingen gewoond. Ja. Oh? Ja. Oh, wat leuk. Ja, dat was, ja, dat was het zeker, Hans. Dat, dat ja, was, ik uh... weet het. Mijn zuster heeft daar gewoond. Ja. Oh, ja. ja. Ik ja, woonde dat... in uh, Rozenburg. Woonde ik. Ja, dat zegt me helemaal niks. Maar ja, ook de Rozenburg-laan. <laughs> de, uh, erg prettig wonen daar. Moet Mijn zuster die woonde, als ik het goed heb, kleine Kerkstraat. Oh, dat is midden in de stad? Ja, midden ja. in de stad. Ja, ik woonde een beetje buitenaf. Oh, zo. Ja, want haar man die werkt op de scheepwerp. Hè? Dan heb je dat, hè? Oh bij dame. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus de, dat, dat weet ik niet. Was is daar de grootste? Oh, nou, dan is het dame. Dus? Hey, ze hebben trouwens een vacature voor jou, hè? In voor mij? Hè? Ja, ja, zeker. Als dorpscheek bedoel je? Nee, ze zoeken een dor dorpomroep. Ja, wat zet ik ernaar? Nee, ik vind dat wel wat voor jou eigenlijk. Ja. <laughs> Toch? Ja, de, ja. Ja, ik denk dat, ja, dat ik, het ik, wel ik, best wel gelezen. wat voor jou is. Ja. Ik denk... de, de man voelde zich niet gewaardeerd. Nee, ik denk dat jij ook wat meer aanwezig zou zijn. <laughs> mm. Toch? Ik denk dat je als dor dorpsomroeper. dat je inderdaad bij alle activiteiten aanwezig zou moeten zijn. De Sinterklaas en uh, ga maar door zo. Ja, je moet in ieder geval je gezicht laten zien. Ja, dat en niet alleen maar om te komen drinken. maar ook om leuke dingen te doen. Toch? Ja, nou ja als ik eens langs koffie heb, dan ben ik er <laughs> Ja, dat is goed. Dan ben ik er ook. Kijk, dat is makkelijk. Dus. Dan word jij de nieuwe dorpsomroeper. Uh, ja. nou, ik zal het aan uh, Meijer doorgeven. Ja, is goed. Dat ik daar geen zin in heb. Dominique.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 Helemaal uit zijn bolletje van dual lippen. Oh, ik vind het geweldig. Ja, dat. Uh. Nee, ja, niet dus. <laughs> <laughs> Daarom draaien draaien natuurlijk ook. N uh, Jij denkt ook, ik wil nee, hem een goede dag joh, bezorgen. Nee. Jawel, jawel. Wel. Ja, Maakt het zometeen wel weer goed met je. Is goed. Nou, ben benieuwd. Zijn ja. hey, um, we dan de, is... de Beatles of zo? Nee. Doe maar niet. <laughs> vandaag dacht ik dat de Watersnoodramp. Water in Nederland ja. wordt het aangekomen, ja. tenminste deze week. Ja, ik heb vanmorgen even zitten kijken naar de, naar de televisie. In, ja, als je inderdaad al die mensen hoort praten over de prognoses... wat in de toekomst gaat gebeuren... dan word je eigenlijk toch wel een beetje angstig voor Nederland... met al dat water wat aan het stijgen is. Ja. Die, die deltawerken, dat is een, een geweldig mooi stuk werk. Maar ze denken dat die over twintig jaar het water al niet eens betegenhoudt. Dus ja, dat klopt. Ik, ja, ik denk, wat er, gaat er dan gebeuren? En ja, ja, onder... dan worden we nat. Natte voeten. Ja. Dus Nederland, bestel allemaal een laarzen. Nou ja, je moet, dan moet je wel iets meer dan laarzen bestellen. Dat zei ik net, als je de hoogte van de zeespiegel neemt uh, tijdens de ramp in Zeeland. Ja. Die was 4,5 meter plus NAP. Ja. En als je dan bedenkt dat het diepste stukje bij Rotterdam, wat in dat gebied ligt... Nu uh, ruim 6,5 en onder uh, NAP ligt. Ja, moet je nagen. Dat betekent dat er 11 meter water daar in die pol komt te staan. Dan moet, moet je ja. wel hoog wonen hoor. wil je ja. nat, droge ja, voeten of, houden. Of heel veel drinken. Ja, dat kan ja. je ook doen. Ja, het is inderdaad. Je, je wordt inderdaad er inderdaad niet blij van. Dus. Maar dat is een beetje ik, ook de slogan van de waterschappen en uh, Rijkswaterstaat. Hè? Niet meer tegen het water werken, maar met het water. Ja, nou dat moet je ook. Wij doen natuurlijk wat jij net al zei, we doen een hoop aan het water huishouden. Ja. Onder andere die bij de dijken, dat er een stukken land onder mogen lopen en zo. Ja. Want ja, er komt natuurlijk een hoop, een hoop water uit het buitenland vandaan, bij de rivieren. Ja. Dat, en er komt straks nog een hoop, want er ligt een hele hoop sneeuw. Dus als dat gaat gaan smelten. Nou, de eerste tekenen van het hoogwater in de rivieren laten zien dat het werkt. Ja. Dus de Deltaplan rivieren ja. werkt. Ja, het werkt. Heb, nee. jij, heb jij daar ook al mee geholpen? Over ja, nu? voor een deel wel. Nou, kijk. Ja. Ja. Ja, Hul, je, je, je, hulde, hulde en standbeeld hulde zou ik zeggen. Hulde En een standbeeld. Hulde en standbeeld. Uh, en een bloemetje. Doe me geen van twee. Oké. Okay. <laughs> Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Wanna let loose. I was dreaming. A bigger thing. Wanna leave my old life behind. Not a yes, sir. Not a follow up. Fit the box with the mode, have a seat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 Thunder. Thunder. Lightning and the thunder thunder thunder Feel the thunder thunder thunder thunder Lightning and the thunder Thunder, Imagine Dragons. Ja, wel een lekker nummer hoor. Ja. ja, een beetje donder hè. Ja, gedonder? <laughs> ja, gedonder. Gedonder. Zeg Hans, het is tijd. Ja. De, de Colum column van, van de week van, van Nel Kerkman. Volgens mij is de maand februari een rare maand. Ten eerste is februari veel korter dan de andere maanden. Het is een sprokkelmaand, maar ook de maand van de liefde. En het is de maand van carnaval... waarin iedereen eens lekker gek kan en mag doen. Trouwens, wist u dat februari de enige maand is... waarin een volle, maal, volle maan niet altijd plaatsvindt? Voor Zandvoort betekent februari ook het begin van het strandseizoen. We gaan de goede kant op. Met februari is ook het aftellen begonnen... naar de gemeentelijke verkiezingen. Daarbij vallen mij de slogans op... bij de diverse verkiezingsprogramma's. Alleen GBZ, PVV... Queer en Partij van de Arbeid hebben nog geen programma ingeleverd... dus daar kan ik nog niets zinnigs over zeggen. Maar zo is de slogan van het CDA... Mooi weer voor Zandvoort. Ik vraag me af wat er gaat doen als het vier jaar slecht weer blijft. De OPZ zegt stem opnieuw Elan. Dat vind ik ook een beetje tricky... want wat bedoelt men met Elan... als je weet dat deze partij vier jaar heeft lopen prutsen? En D66... Krijgen het voor elkaar. Maar wat? En hoe zij het voor elkaar krijgen, dat moeten we nog maar afwachten. En de VVD is met hun slogan zeer overtuigend. Zandvoort blijft Zandvoort. Heel leuk bedacht. Maar welke tovervee stond er in 2011 aan de wieg van de samenwerking met Haarlem? Dat was volgens mij wethouder Belinda. Nu wijst haar toverstokje een hele andere kant op. Sociaal Zandvoort heeft wel een programma, maar geen slagzin. Misschien iets met herten. Dan kan de gewenste afschaffing van de hondenbelasting naar de herten gaan... want op hun kandidatenlijst staat de hertenfluisteraar. Ten slotte heb ik een partij niet genoemd. En dat is de partij Wim Peters. Hij heeft nog geen slagzin, maar die zal wel beslist kort en krachtig zijn. Doe mee met Zandvoort aan zee. De politieke strijdbijl is opgegraven en een aantal nieuwe partijen zijn aangeschoven schoven om mee te re regeren in het Zandvoortse. Zo is GroenLinks weer terug, van weg geweest, en een voor mij onbekende partij Queer is komen aanwaaien. Verder is er ook de PVV als nieuwkomer aanwezig. Het duurt nog een aantal weken, maar onze krant is samen met de lokale radio ZFM druk bezig om de vinger op de politieke pols te leggen. En zo maakt u kennis met alle partijen. Fijn toch, Nel Kerkman? Dat we kennismaken met alle partijen is zeker fijn. Dat is wel. Uh... Ja. ja. Maar ja, we weten allemaal, ro, ro, als ze, ze zeggen, en, en dat moeten ze ook doen. Maar ja, nou, daar weten we alles van eigenlijk in de politiek, denk ik. Ah, ja, ik zou niet graag politicus zijn. Daar ben ik veel te kort voor. Um, nee, de, nee denk, maar, anders. Alles wat ik lees. Daar ben jij te eerlijk voor, denk ik. Nou, ik zal niet zeggen dat uh, politici per definitie oneerlijk zijn. Soms moeten ze uh, een beetje buigen. Uh, daar weet ik alles van. Dat uh, heb ik in mijn vak ook moeten doen. Ja. Um, maar als ik de programma's lees, dan vraag ik me altijd oprecht af... wie gaat handhaven en wie gaat betalen? Ja, wij. <laughs> nou, jij niet, hoor, want jij in hoofd daarop. Ja, dat is waar. Ja. Jullie... jullie. <laughs> ja, dat denk ik ook. Nou, laten we dat allemaal is een granaat ingegaan. Yes, it is. That's just how you live. Oh, take take take it all but you never give. Shoulda known you was troubled from the first kiss had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had. Hey, Bruno Mars. Nou, ik doe een hele, hele hoop voor mijn zien, met een granaatopvanger. Ja, ik, we hadden het er net over. Ik heb die man gisteren gezien bij de uitreiking van de Golden Globe. Was dat geloof ik, als ik het goed weet? Ja. Nou, het is, is ongelooflijk. Het is een heel min-iel mannetje met een zonnebrilletje met krulletjes. En dan denk je, ongelooflijk wat die man allemaal presteert eigenlijk. Ja, nou, dat zei ik je tegen. Hè? Ik vind hem bijna net zo goed. Bijna, hè? Ja. Net zo goed als Prins. Ja. Hij is echt een, een, een duizendpoot. Ja, dat is zeker... Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer wie dat waren, maar ik heb gisteren een, een paar dames zien zingen daar. Nou, het, ik vond het geweldig. Ik ga het opzoeken wie dat waren. Het was echt, het was echt heel erg goed. En je wel, vond jij de zang dan goed of was het meer Ik afleiding? vond het gewoon zoals het gezongen werd, jongen, uit hun hart vandaan. Het was ja, dat kon je, geweldig. Dat kon je, dat kon je zien? Ja, zoals ze het deden wel. Ja, dat kon je, je goed zien. Laag Declothenus. Nee, nee, nee, dat niet. Nee, zo erg was het dan ah, ook weer okay. niet. Ah. Ik heb, wij hebben, morgen hebben wij de, de, de column van Marco Marker Termes. En ik lees in de krant een heel leuk stuk over hem. Dat is geschreven door Patrick van Kessel. En jij kent hem wel, ja, zei jij? Ik, ik wil het toch eigenlijk voorlezen, want ik vind het eigenlijk een, een heel leuk stukje. Wie kent zijn kunstjes nou niet? Gedichten, boeken fotograferen, voordrachten, zijn elitieke beentjes tijdens feestjes, hier en daar, en vergeet vast, dan vergeet ik vast nog wel wat. Ook had hij mij, en compaan Krijkamp, met op wat opzesjes gegeven voor ons Zandvoortslied Parel aan zee. En daar kwam zijn column in onze Zandvoortse courant, die wij altijd voorlezen. Ik lees hem graag, maar ik merkte dat ik vrij snel, gelukkig wij, opzocht. Ja, ik ben een fan. Oef! Wat schaamde ik mij na zijn openbaring dat er slechts zeven boeken waren verkocht bij onze plaatselijke Bruna? Ik heb mezelf direct tien jaren van schitterende nederlagen cadeau gedaan. Man, man, wat kan je schrijven? Ik heb genoten. Nee, ik leen hem niet uit. U haast zich maar naar de boekhandel en schaft uw eigen termes maar aan. Hij verdient het. Patrick van Kessel. En het is inderdaad, het is, uh, het, ja, het is een duizendpoot. Ja. Het is uh, inderdaad ja. waar. Ja. Wij hebben hem een keer in de studio gehad. Hij is een hele aardige man. Kan goed schrijven. Kan goed dichten, gedichten maken. Ja, is gewoon, uh, ja, hij verdient meer dan dat hij krijgt, denk ik. In, ja, Bekendheid. Dat, in, in, in... Dat vind ik altijd zo moeilijk. Ja, dat is waar. De een heeft een beetje massaal Ja. De andere even niet. Maar ja. Wat niet is, kan er komen, toch? Dat is waar. Precies. Maar ik denk dat Zandvoort trots op zo'n man mag wezen. Nou, dat is op zeker. Ja. ja. Voor je het weet, ben ik Grace Kelly. Oh. Ja. Uh, moet Marco zich nog wel hier en daar wat verbouwen? Why don't you like me? Why don't you like me making try? to be like Kelly.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 Kelly, Mika. Oh, ik dacht dat we Kraes Kelly kregen. Ik dacht, uh, gaat hij ja, weer zingen? Ik, ik wilde wel voor je opzoeken, maar ik denk dat je het reuze tegen... Ja, dat zou ik moeten doen, ja. ja. Ja, ik denk niet meer dat ze de, zo ding er al Nee, Nee, nee, nee, nee. Maar wat gaan we doen? We gaan dit doen. u zich deze nog? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik herinner mij dat nog wel, hoor. Ik heb een, een nummer 1 net uitgezocht uit 1981. En het is een, een, een eentje van de police... En het is een nummer van de Britse band The Police uit 1981, zei ik al. En Sting had in 1976 al een demo van dit nummer opgenomen. Het is in UK, dus in Engeland, de tweede single van hun vierde studioalbum, Ghost in the Machine. Dit nummer is de enige track op dit album dat niet werd opgenomen op het Caribische eiland Monzara. Maar in Canada. Toch wordt de videoclip, die bij dit nummer hoort, wel daar opgenomen. Het nummer werd in een paar landen een grote hit. In de Verenigde Koninkrijk en in Nederland, top 40, werd de nummer 1 positie gehaald. En in de Vlaamse Radio 2, top 30, de derde positie. En ik heb uitgezocht Everything Little Things She Does is Magic van de Police. Blijven toch met het water bezig. He? Ja, maar Hans, dat is niet voor niets mijn hobby geweest. Het ja, is echt ja. een geweldig vak hoor. Ja, dat geloof ik graag. Ik had het er net over er een paar jaar geleden. Ik denk dat het nog niet zo lang geleden is. Was er een serie, ik dacht van de icon van als de dijken breken of, of zoiets. Heette dat. En dan liep heel Nederland liep ze wat onder water. En dan denk ik, nou ja, doch, dat kan nooit gebeuren. En als je dat inderdaad van vanmorgen dan denk ik. Dat zou eigenlijk zomaar kunnen gebeuren. Ja, er is helemaal ja, niks bijzonders. Dat is wat ik tegen je zeg. De zeerijken, die hebben een veiligheidsfactor... Voor dat ze één keer in de vijfduizend jaar uh, doorbreken kunnen breken. Ja. Dat is een kansberekening. Hè? Dus je weet niet of die één keer in de vijfduizend jaar vandaag is... morgen of inderdaad over vijfduizend ja. jaar. Uh, maar het kan. Het kan ja, altijd een ja, keer. En ja. als het echt misgaat, dat, uh, dan, dan heb je echt Amersfoort en Zee. Ja. Ja, en de hoofddorp bestaat niet meer, nee, denk ik. Nee, er zijn er gewoon hele stukken zijn weg. Ja, ja. Weet je, en het water, dat zakt dan wel weer. Dus dan vallen wel weer stukken droog. Dan valt zandvoort ook wel weer droog. Maar dat wil niet zeggen dat je dan uh, geen schade hebt. Hè? Nee, heel veel. Als je dat inderdaad uh, die, die oude beelden zien van die, van die watersnoodramp dan was dat verschrikkelijk in die tijd. Ja. Dat, uh... Uh, en als je er echt in geïnteresseerd bent... Uh, ga maar kijken naar project Leegwater en uh, de ja. projecten van Lely. Ja, ja inderdaad. Ja. Dan uh, zie je vanzelf ja. hoe het ooit was. Ja. Ja. Ik wil toch nog wel eventjes wat over onze uh, fantastische radiozender hebben. En dat gaat dan over een, uh, een programma van zaterdag. En dat is weer Goedemorgen Zandvoort, live vanuit het Hotel Hoogland. En het programma ziet er als volgt uit. Tien over tien, folklorevereniging De Wurven bestaat 70 jaar. Vijf over half elf Zandvoort heeft geen dorpomroeper meer. De tien over half elf, de nieuwe ondernemer Spider Rand Group. En om tien over elf gesprek met wethouder Gert-Jan Bluis. En om vijf voor half twaalf onder voorbehoud, dat weten ze nog niet. En om tien over half twaalf on-air dance van onze collega Roy van Buringen. En de eindredactie is weer in handen van Gerry Rutte. En de presentatie is in Irene Hidehager en Pieter Jouwstra. Dus ik zou zeggen, luister vanaf tien uur tot twaalf uur... naar live vanuit Hotel Hoogland. See, see. Spice Girls. Toen ze nog spicy waren. Ja. is nu meer. Uh, ja, stop de ja. bejaarden. Ja, nou, daar valt hem wel mee, Zai, denk ik. Toch. Nee, joh. Toch, ja. Zo oud zijn ze toch nog niet? Je, je hebt blondie met plastic letters, dat is een LP. En uh, hun hebben plastic onderdelen. Ja, dat was Ze zijn je wel je, flink verbouwd, nee, denk ik. denk van. Uh, ja, nee, ik, ik, ik, vleed ik, ik weet niet wie dat was. Maar die, die zag ik op de televisie live optreden. Eentje van de Spice Girls. En ik moet zeggen, het was niet slecht. Zonder roller. Ja, ook dat nog. Echt waar? Ja, echt waar. En nee, ook geen blinde geleidehond? Ook niet. Ze had wel stokken bij bijder. Stokken? <laughs> nee hoor. Dat is een ja. grapje. Nee, Ik vond het niet slecht. En jij vond het niet slecht? Nee hoor. Nee. Dan ben jij zo gauw tevreden. Anders. Ik ben hartstikke gauw tevreden. Ja, goed. Moet je nagaan. Daar? Weet je waar ze ja. ook tevreden waren? In het gemeentehuis in Amstelveen. Oh? Ja. Daar kregen ze PL, ja. <laughs> oh? Ja. Dus in het bedrijfsrestaurant hadden ze PL, ja, waar ze het maken. Oh? Ze waren het alleen vergeten dat het op gasthond. Dus het ging een tikkie in de fik. <laughs> dus uh, het, uh, het moest een beetje ontruimd worden daar. Zat er een korstje omheen nu? <laughs> ja, er, zat er een lekker donker randje omheen. Ja, zeg maar. dat geloof ja. Ja. Ah, je. Ja. Ja. Toch zonde. Things happen, hè? Ja. <laughs>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 weer ondertussen Hans uit te leggen hoe een land mee te werken. Ja, hij zou leren om eens wat. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Dus hij weet uh, nu ook... Uh, Jannie, hij weet dat het een theodoliet is. <laughs> nou, dat weet dus, ik niet. Overhoorn, overhoren, Overhoorn. Ja. <laughs> nee. Um, ja. Um, ja, Ik heb toch nog wel een nieuwtje. Bij Pluspunt, en dat is een uh, welzijnsorganisatie in Zandvoort... zoals iedereen weet... is er een digitaal spree spreekuur. Open met een open inloop. Iedere eerste dinsdag van de maand. Dus aankomende dinsdag. Voor al uw digitale vragen over laptop, tablet of smartphone, vrijwilligers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En er is een open inloop van 10 tot 12 uur. En de entree is gratis. Gratis. Een open inloop? Ja, nou ja, een open inloop bedoel is dat je niet van tevoren hoeft te bellen, dat ah, je gewoon erheen kan. Want dat zou ook he, inhouden dat je daar een gesloten in, inloop hebt. Dus nou, dan die, loop die, je zou, dan boing. die zou je dus kunnen hebben als je moet afspreken dat je komt. Maar dit is gewoon, ja, iedereen kan geen, erheen. Dan heb, je, dan heb je geen inloop, dan heb je uit, aanloop. Ja dat, ja, dat is eigenlijk Toch? hetzelfde. Ja, ja. ja maar, maar ik vind Ik hoor dat soort dingen en dan denk ik... Nee, ik vind ik, het een ik, hele logische opmerking van je. Oh, echt waar? Je bent het met me eens? Nou, normaal verwacht ik zo'n opmerking ja, niet van. Nou, ik, um, <laughs> er komt een beetje lunch omhoog nu. Dus we gaan, <laughs> gaan we, uh, met, uh, met dit muziekje naar... De ja, sterf, doe maar. Nieuws doe en, maar. Sterf, en dan horen uh, we elkaar straks weer. Ja, ik hoop het wel.